Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie zegt dat er een paar jaar geleden ten onrechte geen DNA is afgenomen bij Bart van U. Dat is de verdachte in de zaak Els Borst. En als dat wel was gebeurd, was justitie na de dood van Borst eerder bij hem uitgekomen. Van U werd in 2012 veroordeeld voor verboden wapenbezit. Normaal gesproken had er toen DNA-materiaal bij hem moeten worden afgenomen. Maar hij heeft nooit een oproep gekregen, zegt het OM. Philips heeft een slecht jaar achter de rug. De winst daalde met 65 procent. Die kwam uit op 411 miljoen euro. En de omzet daalde ook met 3 procent. De tegenvallers komen niet onverwacht. Twee weken geleden kwam Philips al met een winstwaarschuwing. Vooral de verkoop van medische apparatuur valt tegen. En de markten in Rusland en China stellen teleur. In New York ligt het verkeer helemaal stil vanwege de sneeuwstorm die wordt verwacht. Niemand mag de weg op en ook het openbaar vervoer niet. Het is de eerste keer dat het openbaar vervoer in New York een algeheel rijverbod krijgt in verband met sneeuwval. Wie het verbod overtreedt riskeert een boete van 300 dollar. Het verbod geldt niet voor hulpdiensten. De Argentijnse president Kirchner wil de inlichtingendiensten in het land opheffen. Het is een reactie op de mysterieuze dood van de openbare aanklager Nisman... één dag voordat hij een vernietigend rapport over de regering zou publiceren. Kirchner schreef vorige week dat de moord op Nisman... een samenzwering van de inlichtingendiensten is. Op de Australian Open is Rafael Nadal uitgeschakeld. De als derde geplaatste Spaanse tennisser was in de kwartfinale kansloos tegen de Tsjech Thomas Berdich. Hij verloor in drie sets. Bij de vrouwen zijn al twee kwartfinales gespeeld. De Russinnen Karova en Sharapova wonnen beide hun wedstrijd. Het weer wisselend bewolkt, een enkele bui, maar ook af en toe zon en 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANUB. De ochtendspits verloopt drukker dan normaal, vooral door een aantal ongelukken. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Blarikum en Knoopendiemen 13 kilometer. Door een ongeluk is de wisselstrook dicht. Daardoor staat er ook file op de A6 vanuit Lelystad tussen Almere-Stad en Knoopend Muiderberg 12 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Rudolf Warensveen, 5. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en De Meren 6. A15 Nijmegen richting Gorkem, tussen Ochten en Tiel 12 na een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij. Dan de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Maasdijk en Vlaardingen, 7 kilometer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook strook dicht. En de A27 vanuit Almere, bij Bildhoven, 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Van voor op zondag bij CFM. Een hele goede middag. Het is uh, 7 over 2 hoor. De the, the Jacksons en Can You Feel it? Jawel, we zijn er weer. De studio aan de tolweg Tina. En de zon schijnt vandaag niet, Albert Jan. Nee, maar of die nog komt, dat horen we straks om half drie. Hè? Heel goed. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, Rob. En goedemiddag, onze gast. Kees, welkom in de studio. Kees, wil graag ik even kijken hoe het uh, allemaal gaat tijdens zo'n live uitzending. Nou, je bent van harte welkom. Goed, uh, Rob, ben je bijgekomen ja. van gisteravond? Ja, natuurlijk. Wat een feest, hè? Wat de, een feest. Wat, wat was dat een feest, zeg. We zijn uh, naar de After Beatles geweest bij Lala en Hardy. Nou, het leek wel of de Beatles er zelf stonden, Gaan we de Beatles uh, vandaag nog draaien? Of uh, zeg je, we hebben voldoende gehad? Nee, vast wel, vast wel. Als ode aan uh, de Ruud jansen want die zit, zitten daar namelijk achter... Maar het was een standvolle en Hardy... en het was één grote ja, reis in de geschiedenis van de muziek... en wel met name van de Beatles. Prachtige avond. Goed, het is nu inmiddels zondag. We gaan weer uh, verder met Zandvoort op zondag. Wat, gaat, wat kunt u van ons de komende drie uur verwachten? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Want er is weer enorm veel te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. En die evenementen verdienen uw aandacht. Dus dan kunt u gelijk even meeschrijven. Dat allemaal om half vier... Half drie, uh, het weerbericht. Krijgen we het zonnetje, krijgen we het zonnetje niet. je hoort het allemaal om half drie. Half vijf hebben we dier van de week en echt Spike uh, genaamd. Het is een bokser. Het wordt hoog tijd dat Spike een eigen thuis vindt. Want Spike zit al twee jaar in het dierentehuis. Daar heeft hij het best wel naar zijn zin. Maar het wordt tijd dat hij een eigen thuis krijgt. Dat allemaal om half vijf. En het gedicht van het jaar. Ik herhaal hem even vandaag voor de zekerheid. Want gisteren hadden we hem ook. En uh, ja, even maandag of dinsdag dan uh, komt hij weer in de herhaling. Want het gedicht van het jaar staat natuurlijk in het teken van ons lustrum. We bestaan, we bestaan namelijk op 9 februari bestaat ZFM exact 25 jaar. En dat gaan we natuurlijk vieren dit jaar. Dus het gedicht is getiteld ZFM 25 jaar jong. En nu ook te lezen op tv? Sta, je hebt al, ja, ja, hij ja, staat, hij staat op, erop. Hij staat op tekst tv. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben veel sport vandaag. We gaan rond de klok van kwart voor drie schakelen met Joop van Ness, Want die gaan ons bijpraten met de namen over. Over de Lions, en dan hebben we het natuurlijk over het basketbal. Verder volgen we natuurlijk voor u de topper in de eredivisie vandaag... ...Ajax tegen Feyenoord, die wedstrijd is om half één begonnen. De tussenstand is 0-0. 0 Dus genoeg reden om de komende drie uur af te stemmen... ...op uw lokale zender ZFM Live vanaf de Tolweg 10A. En heel veel lekkere muziek, hier is Jimmy Mac van Phil Collins. van deze single Jimmy Mac. Maar wel een lekkere uitvoering. De single van Phil Collins, hoor je. CFM niet alleen op radio, maar ook op tv. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. CFM, Text TV, op kanaal 45. 45. Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. En de agenda natuurlijk. En kijk naar CFM TV, kanaal 40, digitaal via SIGO. Tot aan 5 uur vanmiddag, z'n avond of zondag met nu Duran Duran en The Ordinary Worlds. Deze groep Duran Duran was met name bekend in de jaren 80. Toen hebben we een hele tijd eh, niks eh, van ze gehoord. En in één keer waren ze weer terug. Duran Duran hoorde je met The Ordinary Worlds. Ja, kijk even naar de klapper van de dag. De voetbalwedstrijd van vandaag eh, Ajax tegen Feyenoord. Het zal toch niet zo zijn, Albert Jan, dat hij vandaag helemaal niet gescoord gaat worden, hè? Lijkt me voor Feyenoord niet zo slim. Nee, dan, inderdaad. Uh, dan gaan ze de aansluiting aan de kop uh, missen. Dus het is voor Feyenoord wel belangrijk uh, eigenlijk dat ze gaan winnen van Ajax. Maar uh, voorlopig uh, met een 0-0 stand uh, schiet niemand eigenlijk wat op. Nee, dus... en de wedstrijd is bijna voorbij. Dus uh, we houden nu op de hoogte. Zo is het, als we het toch over sport hebben, sportkort nu. Sportkort en wel, uh, ja, Zandvoorts uh, sportkort. Uh, allereerst gaan we tennissen. Melissa Boyden wint groot tennistoernooi. Plaatsgenootje en tennistalent Melissa Boyden, 12 jaar oud... heeft rond de jaarwisseling een groot tennistoernooi gewonnen. Dit toernooi wordt over de hele wereld gespeeld. Zowel bij de meisjes, singles als de dubbel... werd zij ongeslagen eerste tijdens het quad-toernooi... op de banen van tennispark Buitenveldert. Door deze zegenreeks heeft ze zich geplaatst voor de wereldfinale in Frankrijk. En krijgt ze een gratis tenniskamp in Spanje aangeboden. Ze is de huidige nummer 5 van Nederland onder de 12 jaar. Door naar voetbal. Kelly Steen is geselecteerd. Plaatsgenoot Kelly Steen is door André Koolhoff, trainercoach van het KNVB Dames Elftal onder de 19. Uitgenodigd voor een trainingstage met zijn selectie in Portugal. Deen gaat aan de trainingstage deelnemen in de aanloop... naar de kwalificatie voor het Europees Kampioenschap in Israël... dat in juli van dit jaar verspeeld zal worden. Jentel Abbing en Suzanne Admiraal, clubgenoten bij Telstar... zijn eveneens geselecteerd voor de trainingstage. En last but not least, badmintonnieuws. Imke van der Aar gaat naar het EK onder de 19. Plaatsgenote Imke van der Aar is door badminton Nederland... geselecteerd voor de binnenkort te houden... Europese kampioenschappen onder de 19 in Lubin, Polen. Ze is wel voor het tenniskampioenschap... als voor de individuele wedstrijden geselecteerd. Het toernooi dat de 10 dagen in beslag zal nemen... wordt van 26 maart tot 4 april gespeeld... in de Spiksplinternieuwe spik RCS Arena in de Poolse stad. Het toernooi wordt om de 2 jaar georganiseerd. Ja, nou. Grote succes voor Zandvoorters. Voor Zandvoortersporters. Ook namens CFM. Van harte gefeliciteerd. Zo is zometeen meer sport. Om kwart voor drie gaan we het met Joop hebben... over basketbal van de Lions. En zometeen om half drie het CFM weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst weer meer muziek. Een hit van nu en hij is lekker hoor. Hier is de Uptown Funk. Mark Ronson en Bruno Mars. Is it ice cold. Michel fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin, livin' it up in the city. Got chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, hot dance. Uh, call the police and the firemen, I'm too hot, hot Make like a dragon want a retirement.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 Mississippi, if we show up, we gon' show up, smoother than a fresh job, skip it. I'm too hot, hot call the police and the firemen, I'm too hot, hot make like a dragon run a retirement, I'm too hot, hot dance. bitch say my name, you know who I am, I'm too hot, hot dance, and my band bought that money, break it down, girls hit you, hallelujah, Woo. girls hit you, hallelujah, Woo. girls hit you, hallelujah. you up Stop op de zondagmiddag bij CFM. Als eerste Brunner Mars, samen met Mark Ronson. Dat was Abtan Funk. Het klinkt als een heel oud plaatje, maar het is toch echt een, een nieuwe single. Wat wel oud was, was de plaat erachteraan. Polly Abdul en Straight Up. Het is twee minuten voor half drie. Tijd voor een kort politiebericht. Ja, je kent het gezegd, hè? Een ezel stoot zich niet aan, aan, voor de tweede keer aan dezelfde steen, hè? Ja, ja, ja. Nou. Een ezel stoot zich in het algemeen, luisteraars, niet twee keer aan dezelfde steen. Driemaal is scheepsrecht en vier keer dezelfde fout begaan is al niet, helemaal al erg dom. Maar om voor de vijfde keer betrapt te worden zonder rijbewijs, hoe krijg je dat voor mekaar? De politie heeft een zandvoorte voor de vijfde keer in twee jaar tijd zonder rijbewijs in de auto betrapt. Eerst negeerde de man het stopteken en na een kleine achtervolging is hij voor de zoveelste keer aangehouden. De politie meldt dat deze hardleerse automobilist eind maart voor de rechter mag verschijnen. Ja, op een gegeven moment uh, herkennen ze je ook, hè? Ja, maar hoe kan je nou vijf keer aangehouden worden zonder rijbewijs? Blijkbaar, blijkbaar. <laughs> maar goed, dat is uh, even een weetje bij deze. Zometeen het uh, CFM weerbericht. maar eerst een nieuwe single Anouk en Douwe Bob en Hobby. time uh -huh. Yo my Hanuk en douwe Bob en Holt Meau. Ja, het is 2 over drie. We gaan kijken naar het weer voor de komende dagen. Daarvoor schakelen we over naar Studio 2. Daar zit collega Vos. Go Gisternacht uh, werd de vorst met winterse neerslag verdreven. Overdag bleef het droog en scheen de zon flink. De temperatuur steeg naar bijna 7 graden en er waaide matige en aan zee vrij krachtige noordwestenwind. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en het wordt een graad of 6. De noordwestenwind draait gedurende de dag naar zuidwest... en is overwegend matig van kracht. Vanavond en de komende nacht is het overwegend bewolkt... en tegen de ochtend neemt de kans op regen toe. De temperatuur daalt naar een graad of 4 en er waait een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen overheerst de bewolking en er valt enige tijd regen. Er kan zo'n 5 mm vallen. De zuidwestenwind draait naar noordwesten en is matig van kracht... En de temperatuur stijgt naar een graad of 8. In de avond en nacht naar dinsdag is het droog met flinke opklaringen. De noordwestenwind waait onverminderd matig tot krachtig en de temperatuur daalt naar een graad of 3. Dinsdag blijft het droog met naast wolkenvelden ook geregeld zon. De noordwestenwind neemt af naar meest matig en de temperatuur stijgt naar ongeveer 7 graden. Na dinsdag is het aanvankelijk in de nacht veelal 3 tot 4 graden... en overdag een graad of 7 en 8. Richting het komend weekend lijken de temperaturen weer te gaan dalen. In de nacht komt het vriespunt weer in zicht... en overdag is het dan wel weer een graad of 4 of 5. Aldus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen, dan ga je naar www.ricoweer.nl... of kijk ook eens op www.meteopagina.nl. Het feest was gisteravond in Louder en Heidi met de Beatles, oftewel de After Beatles. We zitten nog helemaal in de stemming met Twist en Shout. Hier zijn de Beatles. Wel zingen! De feest was gisteravond daar bij Laura Hardy, in optreden van de Het Uiteraard met onder meer collega's Ruud Janssen en Charles Duijf. En ook deze hebben ze zeker gedaan, hè, door de Twist and Shout. De wedstrijden uit de Eredivisie, we houden ze vanmiddag in de gaten. Nou, de wedstrijd Ajax-Feyenoord is inmiddels geëindigd. Daar is het 0 tegen 0 gebleven, dus IJsland 0-0. Half drie begonnen FC Groningen tegen FC Utrecht en Nakbreda tegen Willem II. In beide wedstrijden is eveneens nog niet gescoord. Wow. stukje kan je lekker meezingen, hè? Komt een makkelijke teksthaven. Ja. Kunnen wij ook wel met jou, toch? Wat zei je, Keus? Foto van je, hè? Ja, Ja, ja, ja. Lolle maar doorheen. Kees, Kees is aanwezig <hierst> in de studio, hoor. Dat is wel te werken. <hierst> De Siepelmeis en don't you Care about me. Nou we hebben we Joop van aan de telefoon en met Joop gaan we het hebben over het basketbal. Maar goedemiddag Joop, eerst wil ik nog eventjes uh, terugkomen op de geweldige voetbalwedstrijd van uh, gisteren van uh, SV Zandvoort. Ja, ja, ja, ja. ja dat moed hoorde ik al. Ja, want dat scheelde dan maar weer weinig. Het was echt een wonderbaarlijke uh, wedstrijd. Ja, Dat hebben jullie wel gemerkt natuurlijk uit het verslag. Want ja, soms was het vele malen beter dan pleders van de NFC. Amsterdam komen die vandaan. Maar, <laughs> In ieder geval, je ging die bal gewoon niet achter die keeper. En, ja, en dan krijgt, uh, krijgt ook een, een mindere proef, want ze stonden op Delft de plaats. Uh, krijgt uh, toch weer uh, de kansen dan, uh, met een paar uitvallen. En uh, 45e minuut, ja, helaas, uh, 0-1, dan ga je toch, rot, toch die, die, die rust in, denk ik, hoor. Ik, ik. Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt, maar het, uh, het is... Uh, nee, dat voelt niet prettig. Ja, en dan, als je dan nou gaat voetballen, want laat we eerlijk zijn, die Sandvoort heeft er echt voor gevochten, met name die tweede helft. Het was onwaarschijnlijk eigenlijk dat, dat die bal er niet inging. Uh, echt een grote doelpunt maken van soms voor dit jaar, dat is natuurlijk naar je krijgt die bal er niet in. Patrick van Doort krijgt de Hoort, krijg die bal er niet in. Het, het, het was net even stoppen of net voorlangs. Of, uh, het ging net niet. Maurice Mol heeft een stot van een kans gehad. Dat kan je zien op de foto die donderdag in de krant komt. Hij staat helemaal alleen voor de keeper, maar die bal laat hij van zijn voet rollen. En die gaat over de achterlijn. Ja, dat soort dingen gebeurde En dan ga je eigenlijk op een gegeven moment tegen jezelf uh, vechten. Totdat uh, Nijsenberg dan in de 82e minuut een vrije schot mocht nemen. Een metertje of acht buiten strafschotgebied. En... En uh, die gaat vierde de paal erin. Ja, dan krijg je vleugels. En dan is er nog een tijdje te gaan. En mede omdat uh, de spelers vermoedelijk... De, tenminste dat, denk ik, dat kan ik wel beredeneren. Het vermoeden hadden dat er uh, het enige tijd zou bijgetrokken worden. Want uh, NFC is die lagen om de afklap op de grond. En er moest er weer een, een, een, een blessurebehandeling toegestaan worden. Dus die vermoeden dat de, de wedstrijd wat langer zou gaan duren. En, nou, en in die in de derde minuut van die blessuretijd... krijgt uh, Martijn Paap de bal uh, op zijn hoofd. En hij gaat achter die keeper. Die, nou, ik, ik zeg het gewoon keihard, was. Hij schopte de palen wat doen, boven. Hij schopte het hek bijna in elkaar. Ze, ik denk dat ze kiksjes stuk zijn. Dat kan niet anders. En dat ik, kan ik wel begrijpen hoor. Want het is toch, uh, laten we eerlijk zijn. Um, uh, als je op de elfde plaats staat, heb je gewoon alle punten nodig. En als dat dan net niet lukt. Ja, het toch eigen schuld. Ik heb wel, ik kan er verder ook niks aan doen. Maar uh, Zij hebben geen kansen gehad. Behalve die ene dan. En die raten dan toevallig in. En soms dat legio gehad. En die heeft er twee gemaakt. En dan win je gewoon. Ja, het moest gewoon zo gebeuren, ja. Jap. Ja, ja, en dan, en dan, dan ga je s'avonds kijken naar de uitslagen, de andere uitslagen. Dan blijkt dat de nummer twee en de nummer drie van, uh, van vorige week, dus uh, van voor de winterstop, die dus gelijk met Sanford op de tweede plaats stonden, alle twee verloren hebben. En dat betekent dat Sanford alleen op de tweede plaats staat. En uh, met uh, gelijk aantal punten als Edo. Maar Edo, die is, dat is gisteren afgelast. wordt bij SW spelen. Dat is ook een echt barbecue. Veld. Dat is volop klaar, vol volgens mij, als je dat vraagt. En uh, die wedstrijd is afgelast. Dus uh, Sansford staat nu gelijk met, uh, met Edo op de eerste plaats. Maar heeft wel uh, een wedstrijd meer gespeeld. En uh, ja, dan moet je maar afwachten wat ECW, als die een rare dag heeft. Of, of die van Edo kunnen winnen, die jaar dan de nee. Maar in ieder geval, de doelstelling van Sansford. Binnen de kortst mogelijke tijd terug naar die tweede klasse. Nou, dan begint toch wel nu een klein beetje gestalte te krijgen, denk ik. Helemaal goed. En dat Ja, dat, maar daar moet het. Er wel keihard voor werken en blijven werken zoals ze dat gisteren gedaan hebben. En ook de laatste paar wedstrijden voor de Wintersop. Je komt zien dat de aanpak van Laurens Ten Heuvel wortel krijgt. Het komt erin. Het gaat goed. En dat is lekker. Ja, Joop. Nou, van het voetbal gaan we naar het basketbal. Want daar belde we je eigenlijk voor. De Lions. Ja ja. ja, ja. Nou, de Lions heeft gisteren gespeeld. En dan kan ik het niet vinden. Want me, op de een of andere manier doet uh, mijn internetverbinding het heel erg traag. Geen idee wat er aan de hand is. Maar ze speelden in ieder geval tegen Maple Leafs. Die komen uit, uh, uit Heemskerk. En uh, een jonge ploeg. Echt een hele jonge ploeg. Met een hele fanatieke coach. Die ze steeds zit op te peppen. Nou, hou ik daar wel van hoor. Dat is helemaal geen probleem. Maar het, is, uh, het kan ook heel irritant zijn. Heel irritant als de, de bank. Er zaten vijf jongens op de bank. Dat is het maximum. En dan een coach en een begeleider. Constant heel hard zitten te klappen. Dat, uh, ja, die, je, je, je fokt je eigen ploeg op. Maar een tegenstander die heeft er problemen mee. Waar de waar, waar hem nog veel meer problemen mee had... En ook uh, Maple Leafs, dat was de arbitrage. Ik begrijp niet dat twee hele onervaren jongens door de club worden aangesteld om een Heren 1 te begeleiden. Dat kan niet, dat werkt niet en dat bleek ook uit de eerste helft. Constant opstootjes, uh, in discussie met de spelers, uh, niet precies weten wat je moet doen. Dat soort zaken allemaal. Dat kan gewoon niet. En ik heb, het, ik heb het laten horen daar. Ik hoop dat het door de, door de club wordt opgepakt. Want uh, uh, eigenlijk was het een blommage. En als je dan merkt dat in de, in de tweede helft uh, zat één ervaren uh, arbiter op de tribune. En die had eigenlijk geen zin om te fluiten, want uh, zijn eigen wedstrijd is niet doorgegaan. Dan heeft hij eigenlijk geen zin meer. En uh, die werd gevraagd. Nou, hij zegt maar niet met een van die jongens. Dat is logisch. Dat is logisch. Nou, er was niemand anders. Dus hij is in ieder geval wel gaan fluiten. En uh, hij heeft die, die, die, uh, die collega hij uh, gecoacht. Dat heeft hij heel goed gedaan. Want de wedstrijd werd meteen rustiger. Meteen vanaf de eerste nu tweede helft. Strak fluiten, strak begeleiden. Uitleggen wat er aan de hand is. Als het nodig mocht zijn. En de teams werden rustiger. Sam pikte dat op. En die ging naar een ruststand van... Dan moet ik even kijken... Want dat heb ik hier ergens staan. Um, 37... Nee, nee, 39, 37. 36, sorry. Daar um, ging de tweede helft in. En ze liepen allings uit. Toen kwamen ze wel weer een beetje terug... Uh, uh, Hemerskerk, uh, meepeliefs. Maar het stand bleef aan de goede kant van de score. En wint uiteindelijk met 55-44. Uh, dat houdt in dat ze uh, over... Uh, nou, ik, ik heb het gisteravond gezien, maar ik kan er niet bij komen op de een of manier. Maar over de nummer twee, of over de nummer drie zijn heen gegaan en nu op de derde plaats staan. En uh, ja, de, uh, Zandvoort is eigenlijk, vind ik, een... Um, um ...te goed voor de klas in te spelen. Er zijn uh, in het begin van het seizoen zijn een x aantal jongens bijgekomen... ...die uh, toch konden basketballen. Het was namelijk oorspronkelijk de bedoeling dat de, de oude veteranen... ...de oude ex-flaars die lid zijn van Lions... ...het eerste team zouden gaan vormen. Dat zijn jongens van uh, dik 40 tot in de 60... Dat moet je niet tegen jonge jongens laten spelen. Dat gaat niet. Nou, gelukkig zijn er wat jonge jongens bijgekomen. Er zijn we jongens uit de tweede naar het eerste gegaan. En dan heb je toch gewoon een aardige mix eigenlijk... Die, die nu de dienst uitmaakt. En die proberen dus uit die... Ja, ik noem het gewoon een hapelijke vierde klasse... want er de dus omhoog te gaan. En als je dan toevallig kampioen kunt worden... dan uh, moet je gewoon vragen of je twee klassen omhoog kan gaan. Dat kan het vaak wel. Als de teams uh, niet meer gaan, uh, opgeheven worden... dat het zaken allemaal... of uh, andere um, uh, nummers achter hun krijgen, dan kan je vaak, kan je twee klassen stijgen. En dat zou de Lions dan in de tweede klasse brengen. En dat, dat schiet aardig op, op het niveau dat ze nu zijn eigenlijk. En, uh, nou ja, dat is eigenlijk hetgeen ik wilde vertellen over, over de Lions. De dames hebben gisteren niet gespeeld. Die spelen volgende week pas weer En de heren spelen ook volgende week. Maar alles is uit, in ieder geval. Dat weet ik wel. Dus dan kan ik daar geen verslag van doen op de zondag. Dankjewel Joop, in ieder geval voor vandaag. Weer een uitgebreide bij Bijdragen. Nou, graag gedaan uit. Ja, en uh, tot de volgende keer. Volgende week ja. uh, zaterdag uh, voetbal is uh, ses ook weer thuis, hè, trouwens? Ja, tegen VEW. En VEW heeft trouwens uh, uh, gisteren gewonnen met 4-1 van... Uh, uh, nou ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. O, oh, van, van buitenvelden. Die ging dus verliezen. En dat is tegen de nummer 2 na laatst, was dat... Wonderbaarlijk, een <laughs> wonderbare competitie. Maar goed, Lions staat uh, of Lion staat, uh, redelijk goed. En, uh, staat redelijk goed. En SS-Sandsvoort staat uh, redelijk goed. Allemaal crescendo uh, met de sport in Sandsvoort, Oké, okay, dankjewel Joop. En uh, tot volgende week. Ja, tot volgende week. En een fijne zondag verder. Ja, is gelijk. Hoi. Dat was Joop Fris. Nou, uitgebreide uh, basketbal en voetbalnieuwswoord. Het juist van Joop over uh, voetbal gesproken. Straks gaan we eens even kijken hoe de wedstrijden zijn verlopen vanaf vrijdag in de eredivisie. Van de voertuigen met uh, deze van de Jimmy Bohorn. Dance across the floor. Ja, de eerder divisie, de wedstrijden die vanaf uh, afgelopen vrijdag niet schrikken, Albert Jan. Vanaf uh, afgelopen vrijdag uh, gespeeld zijn. Dan gaan we eerst inderdaad naar vrijdag terug. FC Twente ontving thuis Heracles Almelo... en die wedstrijd eindigde in een 2-0-overwinning voor FC Twente. En zaterdag werden er een uh, viertal wedstrijden gespeeld... waaronder SC Cambuur tegen PSV. Daar komt hij aan. 1-2. Een mooie winst dus voor PSV. Xwolle ontving uh, uh, in Zwolle uiteraard AZ... en dat bleef, bleef steken op een 1-1. Dan de wedstrijd FC Dordrecht tegen Excelsior... die eindigde in een 1-0... En SC Heerenveen ontving in het abel Lensta stadion Vitesse en uh, maakte een monsterwedstrijd van 4 tegen 1 zo Vitesse. En dan uh, vandaag is er om half 1 een wedstrijd gespeeld. De klapper van de Dag. week, zeg maar. Ajax tegen Feyenoord. Die wedstrijd eindigt in een 0-0. Daar hebben ze niks aan. Geen nee, nee helemaal de, niks. Beide niks aan. Om half 3 begonnen. Uh, in de Euroborg in de Groningen. FC Groningen ontving, ontvangt daar FC Utrecht. Tussenstand 0 tegen 0. En dan de tweede wedstrijd die vanmiddag om half 3 gestart is. Is NAC Breda tegen Willem 2. Ook daar staat het op dit moment 0-0. En dan hebben we om kwart voor 5 nog de wedstrijd. Go ahead, Eagles ontvangt thuis ado Den Haag. Oké, okay, de wedstrijden hou je voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag. Nogmaals een hele goede middag. om lekker mee te zingen, hè? Zo op de zondagmiddag bij CFM. Je hoorde de single van Echo Smit. dat was de Cool Kids. Wil je trouwens meekijken in de studio van CFM? Dat kan. de dus zie je onder meer ook onze gast van vandaag, Kies. Jawel, zij is vanmiddag aanwezig bij op Zondag. Kijk daarvoor even op www.zfm-live.nl Gaan op naar en weer van drie uur met een plaat uit de jaren zestig. Hij is wel lekker, hè? Wees terug door op de radio. Hier is Dusty Springfield en de summer is over.